en keek met grote ogen naar heer Bommel... die daar hand in hand stond met een onbekend vrouwspersoon. De wind streek klagend langs de pilaren... maar daar bovenuit hoorden ze duidelijk het gekeer van het vreemde mens. <tiedertijd> een prachtige Venusberg. Je moet vooral aandacht aan de liefde geven, hoor. Wat jij nodig hebt is vrouwelijke warmte en vederigheid. En ik...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 De markies de kleer stond bleek van woede tegenover burgemeester Dikkerdak en gaf uiting aan zijn gevoelens. Het is afroei, na alles wat ik voor deze gemeente gedaan heb, de helft van mijn park onteigenen voor een platte woonbeek. En gij, amice, gij zet het, die daarachter zit, als het rode krapu dat ik eindelijk in u ontmaskerd heb. Oh, oh. Dit is de laatste druppel.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 En de dageraad bracht regen ja. die nu ritselt in mijn oprijlaan. Huh. Laat zie, huh? ik kan er niet meer tegen. <hier>, ik, ik ook niet. Ik, uh... Een natte wind hm? beweegt de bladeren die stervend naar het asfalt zegen. In mij weemt het bloed der vaderen want het is uit. Mijn stem moet zwijgen. De heer de Kantenkleer wachtte niet op bijvalsbetuigingen. Hij keerde zich om en schreed naar de uitgang. Doch bij het beklimmen der treden wendde hij zich een weinig om voor een gesmoord laatste woord. Parbleu, terwijl gij cement in mijn park stort, zal ik mijn buiten verkopen aan een horeca bedrijf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 Daarna haastte hij zich het gebouw uit... juist op het moment dat heer Olly daar in een verzakte houding passeerde. Heer Bommel, ja. ik heb iets belangrijks ontdekt. Zodat we het niet... is te laat, uh, jonge vriend. Hm? Alle rozen zijn vannacht vergaan. Hm? En Bommelstein staat ook in de weg. Bommelstein heet anders. Het is heel vreselijk. Ik hoor daar dat ze een nieuwe woonwijk gaan bouwen. Dwars over mij en de markies heen. Hm? Maar die gaat weg.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 Alles wordt afgebroken. De markies en de burgemeester. Het hele leven. Wat is Bommelstein zonder Donaldje? En zonder Bommelstein? Nu is alles me ontvallen. En wie zou ze met die dame bedoelen? Misschien die waarzegster van vanmiddag? Zou ze soms... Maar nee...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 Ja. Gezelschapen bedoel ik, om mee te praten, omdat zelfs daddeltje... Dwalen is heel anders. Ja. Kom maar neer. Ja. Dat is duidelijker. De grijzaard liet ja. zich van de steenzakken en doker eronder, terwijl hij heer Olly een helpende hand toestak. Er bleek oh. zich daar een trap te bevinden die naar beneden leidde. En omdat er warme lucht uit het gat opsteeg, liet hij zich gewillig meevoeren. Ja.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 Ik ben verdwaald, bedoel ik. En nu weet ik niet welke kant ik op moet. Waar ben ik precies? Ik ben ja dat vast te stellen. Oh, oh. Waar is ons zonnesysteem met betrekking tot het centrum des universums? Zo vraag ik mij. Ja, maar ik en dan wil komt graag... in een lomp met zijn pakket mij vragen waar ja. ik. Ja. Het centrum des universums is waar men is. Wat?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 En kijk, daar ligt een soort gondel. De vogel Ima vloog rechtstreeks op de boot af en streek op het dek neer. Voort, ah, oh. voort! Voor. Heer Bommel daalde aarzelend de oever af en liet zich in het vaartuig zakken. Dat oh. ging niet zonder moeite. Oh. Het was We maar een rank scheepje dat sterk overhelde onder oh, zijn gewicht... Oh, ...zodat oh. hij bijna tussen de wal en het oh. schip raakte. Voort, waarom eigenlijk...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 Und das rote Lümmel hm? ist, was ich dadurch bin in einer Formel festzustellen. Der Pilewitzkowski von... Oh, aber wer oh. Ich such. Äh. Der Bommel ist bereits hier gewesen, um mich zu befragen. Oh. Der Zentrum ist, war man ist, sei der Vogel. Hm? Als ich noch einmal über den Bommel vernehme, kann, ich verrückt...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 En spoel dan in dat onkruid daar, voordat ik hem kan kraken. Uh, in welk onkruid? Is hier olivier gespoeld? De andere over. daar. En is het erg, zo'n uh, stranding? Het zal me een zorg zijn. De vloed is al aan het opkomen en dan raken we vanzelf vlot. Hmm. Trouwens, de rederij gaat dit goede schip verkopen voor de sloop. Hmm. Te oud, zei meneer Kant en Klaar tegen me. De tijd van kolen is voorbij...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 Uh, dit is toch Parnas waar je vader het over had? De gondel dreef vanzelf langszij van de steiger. Zodat heer Bommel een steunbal kon grijpen oh. en het vaartuigje eindelijk stil bleef liggen. Uh, goedenavond, is dit Parnas? Volgende aanlegplaats. Het is te begrijpen dat dit de reiziger ernstig teleurstelde. Oh.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 Als jij niet bent... kan je niet verder? Oh, nee. Nou wacht in mijn staat aan. Ja. Ja. Heer Olly gehoorzaamde en slofte versuft langs de geschrokken bomen oh. terug naar de aanlegstijger... waar de gondelachtige boot nog lag. Oh. Hij merkte nauwelijks dat ze even later weer verder dreven in het maanlicht. Maar hij hoorde wel de stem van de hengelaar. Volgende aanlegplaats.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 Heel jammer van de vermorste overheids eenheid De brief leek me toch elstmatig bedoeld. Zeker gezien het gestelde in Voliant D-127. Wat komen die twee doen? Die ene is doorknopen, maar wie is die magere? Een hoger van de bouwcommissie, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik kwam Bommelstein onderzoeken zonder heer Oliviers goedvinden. Had het over Voliant 100 zoveel. Ik heb mij verstout om hem de toegang te ontzeggen. Wat denkt u, jongeheer...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 Zou heer Olivier dat werkelijk goedkeuren? Ach, was hij maar. Ik heb de politie verwittigd, maar men doet niets. Maar hij vergiste zich. Om half elf stapte brigadier Snuff het bureau van commissaris Bas binnen om rapport uit te brengen. De, de, de drie bekeuringen: één wegens het uitsliepen van agent Kloppers, één wegens diefstal van een broodje en een parkeerovertreding. En, uh, oh ja, er is een vermissing aangegeven. Meneer Pommel, O.B. is verdwenen. Weggelopen in een overspannen toestand. Zonder medeneming van kleding, levensbehoeften of chocolademelk. Bommel, ja. altijd dezelfde. Verdwenen, hè? Ja. ja. Niet de eerste keer. Nee, nee. Ah, hm. oh, Bommel komt wel weer terug. Dat Hoop doet hij altijd. Is trouwens altijd in overspannen toestand. <laughs> niks bijzonders. Nee. Hou een oogje open, Snuf. Natuurlijk, uh, omzaam. Maar doe voorlopig niks. Omstreeks dezelfde tijd had de burgemeester bezoek van de heer Schifter...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 Bobbel zat in een fantasiesloepje. En toen hij ons op een zandbank had gejaagd, verdween die in de bakboord Rimboe. Die oever deugt niet, meneer. Drijfgrond met waaibomen. Lijkt mooi, maar je komt er niet meer uit. Jammer van Bobbel. Een overgehaalde buitenkluiver. Maar altijd goed voor schade vergoeden. Ik heb heel wat met hem meegemaakt. Als ik nog eens naga...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 Ik onderhandel niet met plat boog, oh, dat deze vulpenheuvels in een steenwoestijn wil herscheppen. Let op uw woorden, ik ben de directeur van de N.V. Interbouw, en mijn president-commissaris is niemand minder dan A.W.S., de heer Steinhakker, persoonlijk, de eigenaar van de multinationale Neutronium. Ik wens niet door platte taal beledigd te worden in mijn eigen buiten, ik zal een lakei ontbieden om u uit te laten.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 ...dat het toestel de lucht ingeworpen werd en daar als een bal ronddraaide. Nu bleek hoe prettig het was dat men de vliegmachine gepansord had. Want het had van het voorgevallene maar weinig geleden. Deugd hier niet. Moet die niet weg. Alles op de kop. Onmiddellijk rapport uitbrengen. Tom Koes had niet gezien wat er gebeurd was...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 Om elf uur die morgen stond heer Bommel op de achtersteven zijn gondel rivier opwaarts te wrikken. Oh, f... oh, het is heel vreselijk, jonge vriend. Dit roeien tegen de stroom is heel slecht voor mijn tegenstel. U bent nog maar net begonnen. Van tien tot ja, elf was het mijn beurt. En hier een uurtje, oh. dat hadden we afgesproken, weet u nog wel. Maar Waar leidt dat toe?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 ...zodat we zaak met uw medewerking even kunnen regelen. De Drakenborg... De Drakenborg is het oudste slot van het land. Hm, ja. Door een vorstelijk statuut van 1132... ...heeft het onaantastbare rechten op het gebouw en de aanpalende gebieden. Die rechten bestaan nog steeds omdat men vergeten heeft ons af te schaffen. Wat gaat u uh, ermee doen? U hebt de rechten van de Drakenborg bij de koop overgenomen...